2 uur, Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. De claim van ruim 400 miljoen euro tegen SNS Reaal... leidt af van het goed beheren van de bank. Dat heeft hoogleraar financiële markten Koelewijn gezegd in Nieuwsuur. Een projectontwikkelaar houdt SNS verantwoordelijk... voor de teleurgang van zijn golfresort... omdat de bank zich er vroegtijdig uit terugtrok. Volgens Koelewijn is de claim niet onderbouwd. Hij noemt het wapengekletter dat de bank afleidt. Koelewijn denkt dat als deze en andere claims worden doorgezet... dat het einde betekent van de vastgoeddak van SNS Reaal. Een Duitse vrouw zegt dat ze door de voormalige Enschede'se neuroloog Janssen Steur... in een rolstoel is beland. Janssen Steur zou in het ziekenhuis van Worms zonder noodzaak en toestemming... een ruggenmergpunctie op haar hebben uitgevoerd die helemaal verkeerd liep. Volgens haar advocaat heeft hij bij de behandeling zenuwen beschadigd. De bejaarde vrouw heeft in november 2011 een klacht tegen Janse steur ingediend. Bij drie explosies in de Pakistanse stad Quetta zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Er wordt gesproken van zeker 81 doden en 100 gewonden. De eerste ontploffing was op een plein in het centrum van Quetta. Tien minuten later waren er twee explosies in een biljartzaal vermoedelijk om slachtoffers te maken onder de hulpverleners. Bij een schietpartij op een middelbare school in Californië... is een leerling zwaar gewond geraakt. Een docent raakte licht gewond. De schietpartij was in de buurt van Bakersfield. De schutter was een scholier van 16. Hij liep een lokaal binnen en schoot met een hagelgeweer op een klasgenoot. Een leraar haalde hem over om zijn wapen neer te leggen. Kort daarna werd de schutter opgepakt. Het is niet duidelijk waarom hij heeft geschoten. Het weer, vrijwel overal droog met opklaringen... en op de meeste plaatsen lichte vorst... Overdag zonnige periode en langs de noordkust een enkele winterse bui. Het wordt een paar graden boven nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Een hele goede nacht en welkom bij Nachtzuster. Het programma dat wordt samengesteld ter plekke, altijd na tweeën pas. Het programma waarin vragen gesteld worden door uh, in dit geval jou. En antwoorden worden gegeven door jou via 0800 1121 of uh, via omroepmax.nl. Of via apenstaatje nachtzuster op Twitter. Oh, wat een wegen die naar de studio leiden. Uh, tot slot ook nog de mogelijkheid om uh, te chatten. En dat kan via www.omroepmax.nl. nachtzuster. Maar het leukste is als je even belt met zo'n vraag waar je al heel lang mee rondloopt. Of eentje die net in je opkomt en waar je het antwoord nog niet op hebt kunnen vinden. Naar 0800 1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Zij helpt me bij het drinken van wat water. Als oh, zuster, blijft toch even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koet en kippen wel. Dus dan zeg maar blijf ik wel in leven. Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan mijn been. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, aan <totstuk> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, sister. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Uh, nacht, zuster. Waar ben ik zonder al je zorgen? Zuster. Al ik de morgen. Nacht, zuster. Niet iets samen bij je. <lacht> nacht, zuster. Ah. Ah. Nacht, zuster.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 Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. De Hennie, Ernst, Jan en Jan, oftewel, doe maar met Nachtzuster. 0800 1121 is het telefoonnummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Klaas, goeie nacht. Hé, goeie nacht, Hallo. Hé, hey, uh, we hebben vaak contact gehad, maar ik heb ooit wel eens een keer een vraag op, uh, opgeroepen en daar heb ik eigenlijk nooit antwoord op gekregen. Oh jee. Oh jee. Nou, dit. Want over een heleboel vragen weet ik op antwoord. Maar waar ik me nog steeds over baas. En, en uh, mijn vader ook. Want we gingen vroeger naar de ijsbaan toe. Hè? Uh, ik ben een friese en we gingen vroeger schaatsen. Ja. En dan vroeg ik me steeds af. Waarom gaat alles op de schaatsbaan linksom. Maar ook op de atletiekbaan linksom. Oh, maar die vraag is echt wel beantwoord, Klaas. Oh, die heb ik nooit gehoord. Ja? Maar weet je wat het nare is, maar ook het goede, dat ik dat onmiddellijk weer vergeten ben. Oh, nou dus, dan, uh, dan is het misschien. Er <laughs> is vast wel die nog wel iemand die het nog, dat nog want, weet. Want als je schaaf, ja. hè? Ja. Dan, de, voor de meeste mensen is het rechterbeen het goede bein. Ja. En daar kun je veel meer kracht mee zetten dan met het linkerbeen. Ja, er is, een, er is een hele logische reden voor. Nou, dat, dat begrijp ik niet. Mijn vader ging altijd dwars tegen de baan in. Oh, en, eerlijk waar? Ja, die zegt maar ja, dat overstappen. Want ja, dat was vroeger dan. Als je dat kon, dan kon je al een beetje schaatsen. Ja. Dat denk je over, uh, ik weet niet hoe je dat noemt. Pootje maar, over. Uh, uh, uh, ja, dat, dat gaat inderdaad. Gaat, uh, als je het de andere kant om doet, gaat het beter. Ik zit even te denken, nou, ik zou niet, uh, ik zou niet kunnen, uh, rechtsom kunnen pootje over, hoor. Nee. En dat maar linksom ook. Nee, jawel, de, de, de linksom ook De pech mannen <laughs> kunnen dat ook niet. Nee. Want dat zie je dan. Die gaan recht rechtdoor. Of, of, ja. Dat zou heel raar zijn. Oh. Ja. Nee, ja, maar, dat, maar daar is, daar is niet, een reden voor. De, ik weet niet meer wat het was. <clears throat> maar die vraag is echt wel, de, eigenlijk al wel... Wel meerdere malen aan bod geweest, maar ik heb gewoon geheugen als een vergiet, dus ik ben het weer vergeten. 0800-1121, als iemand het zich nog kan herinneren. Ja. Okay. En, en kwam je vader ik... dan altijd bont en blauw thuis van het schaatsen, omdat hij nee, 105 nee, meter met tegen die, iemand aan? Nee, die, die was ja. altijd dwars, die ging gewoon ja. op de schaatsen, op tegen ging. Ja. de andere kant om. Ik zei, dit kan ik beter. Terwijl, ja, dan, dan ging het dus helemaal buitenom. En dan, uh, ja goed, dan was het geen probleem. Want ja goed, daar was, er was toch niemand te schaatsen daar. Maar zei, hij deed het consequent dwars. Ja. En, uh, en zei van ja, ik, dan heb ik mijn rechterbeen om op te kunnen staan. En dan kan ik beentje over. En de andere kant dan, heeft hij nooit geprobeerd. Of oh, heeft, ook niet? Hij niet, heeft hij niet uh, willen nee. proberen of zoiets. Maar als jouw vader dan uh, vroeger naar bed ging, hè? ja. Ging hij dan ook uh, met zijn hoofd aan het voeten het liggen? Nee. Dat geen, dan weer nee, niet, nee, hè? Nee. nee, nee, nee maar maar kijk, het... alles in het leven ja. gaat rechtsom. Hè? De klokken draaien rechtsom. Uh, de zon draait rechtsom. Ja, wij draaien. Ik maar goed, het zeggen. En om, om, om het ja. zo maar te zeggen. Alles gaat rechtsom. Maar op het atletiekbaan en op, op het uh, gaat het linksom. Ik zeg 0800-1121. Ik doe mijn best, Klaas. Oké, okay, Dag, niet ja, in ja, slaap hoi. vallen dan, hè, want dan ga nee, je over nee, een paar weken weer. Uiten. Ja, ja oké. Okay. <laughs> Goed. doe. Ja, dag, Trudy? Ja, goeden... Ja, goeienacht. Ja. Uh, mijn vraag is, ik las in een, een, een blaadje van natuurmonumenten... <laughs> dat knotwilgen, die worden geknot. Ja. Anders scheuren ze. Oh. Ja, Weet ik dus ook niet. Nee. Maar dan denk ik, hoe ging dat dan vroeger? En hoe kom je daarachter? En waarom scheurden die dingen of die bomen als je ze niet knot? Ja, en toen ze vroeger nog scheurden, heetten ze toen ook knotwilgen. Toen ze nog uh, ja, niet geknot werden, heetten ze toen scheurwilgen. Ik heb geen idee, nee. maar ik, ik, ik las dat in de. In, in, en er worden geloof ik klompen van gemaakt. Maar oh, hey. hoe ho kwam je er dan achter dat je die bomen moet ja, knoppen? Ja. Dan. En, een, en een gescheurde knotwilg, is dat dan een treurwilg? Nou, dat geloof ik niet, Dat het nee. is er aardig wat groot. Oh, oké. Okay. Nee, ik heb geen idee. 0800-1121. Ik heb gelukkig een hoop uh, natuurkenners onder de luisteraars, dat weet ik. Dus er is vast wel nou. iemand met een, uh, een uh, knotwilgeknobbel. Ik hoop het uh, ja. te horen. Dank je wel, Trudy. Oké, okay, bedankt. Dag. Dag. Dag. Igor. Ja, hallo. Hallo. Ik had een vraag over check, uh, pakje check. Ah, over je eigen pakjes check? Nou, ja, nou, vroeger waren we, of vroeger, tot een paar jaar geleden, waren we alle pakjes Chic in Nederland, en de Benelux geloof ik, uh, 50 gram. En nou varieert het uh, qua inhoud en qua prijs. Dan steek oh, je en ja. toe in, dan koop je een pakje van uh, 5 euro, zeg maar. En dan zit er opeens maar 37,5 gram in. Ja. Terwijl die week ervoor zat er nog 40 gram in. Ja. En zo word je eigenlijk constant uh, op een dwaalspoor gebracht. Dan denk je, nou, dat is wat goedkoper. Het is al zo duur. Ik ga er ook mee stoppen trouwens. En niet dat op is deze een goed oh, idee. Gewoon, uh, ja. Gezondheidsreden, maar goed. Maar uh, ging er vroeger niet een of andere uh, instantie over dat er 50 gram in moest zitten? En wie heeft dat veranderd? Of wat heeft dat doen veranderen? En uh, kennen mensen dit uh, ja, vast wel Dit euvel. Ja. Die, die, die, dat, nou ja, wat ik dan vind een beetje gesjoemel uh, met inhoud en prijs. Dat. Uh, dat uh, dat staat een beetje los van elkaar, Die is een beetje los van elkaar komen te, te staan. Daar uh, kan je gewoon niet meer van aan eigenlijk. Hmm. Een reden om te stoppen met roken eigenlijk. Ja, dan, dan vind ik het eigenlijk best wel een... Uh, een uh, de, kijk, als het voor jou een reden is om te stoppen met roken, dan is het, is het natuurlijk al een, een goede maatregel, denk ik dan. Het is, het is natuurlijk niet aan ja, mij om me te los, bemoeien met jouw persoonlijke was van, voorkeuren. Maar. Was er geen wettelijk voorschrift voor? Want als je het dan bijvoorbeeld in het buitenland was, dan was er weer standaard verpakking van 40 gram. Mm -hmm. Nou ja, dat wist je. Maar nou binnen, uh, binnen de Benelux was het gewoon altijd standaard, 50 gram. Mm. Dus wie weet dat, uh, waarom is dat veranderd en uh, is er niet een of andere instantie die erover gaat? Het is alvast... Het is al vast, de tabaks en warenwet, uh, of de warenwet of zo. Maar ja, er is natuurlijk, het is natuurlijk inderdaad wat jij zegt, een verkapte prijsmaatregel. Ja, want het, soms uh, dan uh, is het een week later opeens uh, uh, 2,5 gram minder wat erin hmm. zit. Nou, dat merk je op zich niet, maar dat is misschien één checkje of zo. Maar goed... Uh, het staat er wel dat, op. Dat gaat wel alle kanten op. Ik, ik vind dat ze dan of de prijs moeten verhogen... Nou, of we in ieder geval alleen de prijs moeten verhogen, dan is het eerlijk. Dan is het duidelijker. Het is gewoon kwantitatief... Uh, uh, uh, Mopperen. Kan je, kan je, kan je zien wat, uh, wat het goedkoopst is. Ja, er zit wel wat in. Kwantitatief, dus qua inhoud. Ja. Ja, ik, nou, ik zit even... Want, want um, uh, ze hebben namelijk ook opeens de inhoud van de bruine suiker veranderd. Zo. Oh, dat is me niet opgevallen. Nee, ja, nou ja, mij dan weer wel. Er zit opeens... Oh. Er zit opeens in plaats van, en dat is heel raar dit, een heel raar verhaal... zit opeens in plaats van 500 gram donkerbruine suiker... zit er 600 gram donkerbruine suiker in een zak. Nou, ik ko koop suiker meestal per kilo. Ja, dat zou, denk dat, je. Ja, dat denk je. Misschien weet een... het niet. Ik, ik heb een pak suiker staan, er zijn uh, vast wel een kilo op staan. Dat... zou je denken, hè? Met een zakken ja, bruine suiker. Ja, gram, ja, bruine suiker heb ik niet. Nee, zo'n zakje, zo'n zak bruine suiker, ja, die moet in de cake. En het was altijd dat je dan precies één zak in de, in, daar kon je twee cakes van bakken. Maar tegenwoordig hou je 100 gram over. Voor dezelfde prijs, hè? Ja, nou, dat komt ook af en toe in de programma Kassa of zo. Uh... Nee, maar je krijgt dus 100 gram meer. Oh, je krijgt meer voor meer? Ja. Oh, nou, dat is toch mooi? Ja, <laughs> nee, maar mijn cake klopt niet meer. Oh, de, de verhoudingen. Ja. Ja. Nou ja. Dat ja, dat kun zoiets, je he? makkelijk. Maar vroeger kon je dus met twee zakken bruine suiker en één zak meel een cake bakken. Oh. Ja, en nu ja, ja. moet je of dan moet je, 100 dan moet je gram suiker eraf halen of 200 gram meel erbij doen. Dat is zo raar? Dan moet je dat even omrekenen, hè? Ja. Nou, ik geef het je te doen. Nou, dat. Maar dat vond ik heel vreemd, want het is de, de, opeens de bruine suiker was wekenlang niet te verkrijgen. Oh. En ik zeg, waar is de bruine suiker? Ja, die komt. En toen was die er en toen zat hij in een ander zakje en er zat meer in. Het is, dat ik het, het is dat iemand het tegen me zei, anders had ik het niet eens gemerkt. Pak je vaak uh, cake? Ja, best wel. <laughs> ja. Goed, maar dat is, uh, eigenlijk heeft het hier dus helemaal ja, niets mee te maken. Ja, ik bedoel, zo'n zo tabakswet of zo, uh, dat heeft toch wel uh, wat, wat regels. Ja, maar in de tabakswet de staat ja, toch niet God, dat het ik... er moet zoveel in een, in een pakje check zitten? Ja, nou je, je gaat, je, dat was altijd standaard zo en dat is op een gegeven moment ja. losgelaten. Ja, dat is, dat is vreemd, dat de standaard opeens is losgelaten. Dat, Want dat ik is denk, vraag, ja. waarom is dat losgelaten? Ik vind wel ik. trouwens dat er niet een wet moet zijn die regelt hoeveel gram er in een pakje check zit. Denk, uh, we hebben al zo ontzettend veel regels. Hebben we de regels... Ja. Dat, dat, dat, ja. ja, maar dan... Maar jij wil gewoon een mee, beetje de, bij cheque technisch weten... Nee. Ik vraag alleen maar waarom dat veranderd is. Ja. Er zit wat in. Ik zeg niet dat het zo moet zijn, maar het is wel duidelijker. Ja, 0800-1121. Ik ben benieuwd. Nou, ik ook. Ja, ik ook. Dankjewel, Igor. Jo, hoi. hoi. Anneke. Hallo, met Anneke. Dag, Anneke. Een lange tijd geleden. Ja. Hè? Heb je zo goed geslapen de laatste tijd? Nee, ik vind niet je de kaart al gekregen hebt, er stond dus zo dat ik medische uh, problemen heb gehad. Ik heb dus een jaar in zo'n beetje ziekenhuis in, ziekenhuis oh. uit. Uh, nou, en ik, dus een, een, ik, een aantal maanden heb ik dus beneden geslapen, want dus ik kon geen trap lopen. Oh, ja. Dus nu worstel ik een paar maanden af uh, en ja, een paar weken alweer, nou Dus dat, dat ik wel kan, uh, kan luisteren. Dus, oh, oké. Okay. Nee, de kaarten. Nee, maar even over de kaarten. Want ik heb heel veel kaarten gekregen met oud en nieuw. Mm -hmm. En ze druppelen nog een beetje binnen. Ze liggen op een grote stapel nu. Want ja. deze week komen de kaarten die ik terug moet sturen. Oh ja, die, moesten, die moesten nog even besteld worden. Dus die zijn nu, die komen, deze week komen mijn nieuwjaarskaarten komen binnen. En dan ga ik ze gewoon één voor één. Ga ik ze dan ja. gezellig lezen en beantwoorden en zo. Dus ik, ik, heb, ik kreeg meer klachten. Dat Waar blijft mijn kaartje terug? Nee, het, het komt. Echt. Ja, ja. ja goed, het waren wel, er waren maar... er heel veel. Het, ik kan ook niet beloven dat het meteen allemaal in één keer. Want ik krijg dan denk ik een beetje schrijfkramp. Want ik ben niet meer gewend ja. om zoveel te schrijven. Dat ja. geloof ik dan graag. Maar dus dan, dan kom ik hem vanzelf tegen, Anneke. Ik ja, denk de ik, dat denk ik ook wel. Ja. Maar um, ik kon bellen eigenlijk, ik, doordat ik dus beneden een, uh, een tijd op bed gelegen heb... en ja, overdag nog wel eens uh, zeg maar, uh, naar buiten kon kijken. Wat je de laatste tijd ziet en af en toe ziet op de televisio... dat ganzen oh. altijd in V-formaat uh, vliegen. Ja. Mijn, vraag, mijn vraag is, waarom doen ze dat? Omdat er eentje voorop wil, toch? ja. Maar dat, die ene wordt op een gegeven moment moe en die laat zich afzakken En de vliegt er ja. weer in andere... Uh, andere en ook snel met een hele grote groep vliegen of, of met, met een paar. Ze vliegen altijd in, in, zeg maar, in V-Val. Ja, het zal wel aerodynamisch zijn. Ik weet het niet, maar ik denk nou, dat ik toch een vraag heb. Of ja. dat voor iemand is die, die, oh ja, die daar een antwoord op kan geven. Ja, nou dat, dat moet de regelen zijn. 0800-1121. Ik ga mijn best weer doen, Anneke. Mm, mooi zo. Tot de dat volgende keer, hè? Dan ga ik verder weer luisteren. Ja, oké. Okay. Dankjewel. je ja, wel. En nog de beste wens. Hetzelfde, dit dag. Hetzelfde, Hetzelfde ja, Dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Dag. Voor je wel. Dank je wel. Dag. Goedemorgen. Dag. Kees. Ja, goeienacht. Hallo. Hoi Astrid. Hai. Ik heb een vraag. Ja. Ik heb een uh, probleem. Want Waarvan ik een hele hoop geld krijg. En uh, die dreigt nu uh, naar de WSNP te wandelen. Naar de wat? Naar de Wetsschuldsanering Natuurlijke oh. Persoon, de WSNP. Oh jee. En nu is mijn vraag: is als, die, uh, als, als dat uh, gaat lopen. Krijg je dan een uitnodiging als je geld van iemand te goed hebt? Yeah. Om naar de rechtbank te gaan om te vertellen: van luister even, ik krijg geld en. Uh, en er is bewust uh, schuld gecreëerd, uh, waarom uh, wordt ze toegelaten? Yeah. En uh, <coughs> kan je als, als de schuldenaar toegelaten wordt, kan je als schuldeiser ook in beroep. Want je kan als schuldenaar, als de rechtbank het niet toegaat, kan je in beroep. Yeah. Maar kan je als schuldeiser ook in beroep. Dat wil ik graag weten, want het zal me toch even niet gebeuren. Dat iemand waarvan ik een hele hoop geld krijg zometeen lachend drie jaar in de WNZP zit en dan overal vanaf is. Nou, het zou zomaar kunnen. Ja, daar ben ik bang voor, dus ja. dat wil ik even ja. weten. Ja, ja oké. Okay. Nee, ik, ik begrijp je probleem. Um... Ja, je kan, gewoon, je kan gewoon rekeningen niet betalen. Ja. En dan uh, je koffers pakken en dan degene met wie je uh, samengeleefd hebt met de ellende laten zitten. En als die alles betaald hebt, kan je gewoon zelf de WNZP in... En daar ben je over vanaf. Ja, nou, nou is dan zeg maar de basis van dat verhaal dat het voor de meeste mensen geen pret is om in, uh, in de schuldsanering te zitten? Nee, dat is geen pret. Maar bedoel als je iemand als je, je koffers pakt en je laat iemand met 180.000 euro schuld zitten en die heeft alles betaald. Ja. En, die, en die komt op een gegeven moment aanbellen van en nu wil ik even een patiënt er terug hebben. En je gaat dan drie jaar in de WCP zitten, terwijl die ander al elf jaar bezig is om te betalen. Oké, okay, dit wordt een heel ingewikkeld persoonlijk verhaal. Nee, maar het verhaal. goed, het gaat mij de puur om, ja. kan je er wat tegen doen om iemand uit die WCP te houden? Zodat je geld gewoon gaat krijgen. Zo, zonder dat je aanbelt en rare dingen gaat doen om je aan je geld te komen. Ik denk, Kees, dat het antwoord nee gaat luiden. Dat weet ik niet. Want als, je namelijk, als iemand namelijk niet in aanmerking komt voor de schuldsanering... Ja? En zijn schulden terug moet betalen. Ja? dan komt hij meestal niet in de schuldsanering. Als iemand niet ten aanmerking komt, komt hij niet in? Nee. Het nee. gaat erom. Als, als jij een aantal schulden hebt. en jij, uh, jouw man. Uh, heeft, uh, jullie hebben samen een heleboel schulden. Jij neemt de benen en je man op alles betaalt en jij zorgt dat nee, je. Nee, wacht even. Nee, en jij nee komt dan... niet wacht even. Nee. Nee, okay. nee. nee Kees, ja, ik begrijp het dat er een vervelend persoonlijk verhaal achter nee, maar het, zit. Nee, maar het gaat mij erom. Kan je er wat tegen doen als ja. je geld van iemand krijgt om te voorkomen dat hij in dat de wet En hoe moet je dat doen? Maar, nou ja, oké. Okay. Wie weet is er iemand met een antwoord. Ik ga ik mijn hoop best het. doen, Kees. Oké, okay, hoi. Doei. Arjen. Hoi, hoi, uh, Ja, ja ik, ik belde over de knotwilgen. <laughs> ja, sorry. Ja, ja. dus even, even, voor, uh, even kijken of ik het goed heb begrepen, de vraag van Trudy. Knotwilgen, die worden dus geknot. Daarom heten ze knotwilgen waarschijnlijk. Omdat als je ja. een knotwilg niet knot, dan zou die gaan scheuren. Ja, maar het is heel simpel eigenlijk. Als je een willig gewoon laat groeien, dan ja. wordt het geen knortwillig. En op het moment dat je hem op een gegeven moment op een meter of twee afzaagt, ja, dan gaat hij op de plek waar je hem afzaagt, gaat hij aan de zijkant uitlopen. Ja. En dan wordt het een knotwillig. En uh, ja, dat is niet de natuurlijke vorm van een, van een willig. En op het moment dat daar heel veel gewicht op komt, dan gaat hij scheuren. Dus op het moment dat je hem één keer geknot hebt... dan moet je hem blijven knotten. En anders moet je hem gewoon niet knotten. Oh ja. Maar, maar, maar, maar um, zou dan gewoon bedacht zijn op een gegeven moment... door iemand van... ach, hoger moet hij niet worden. Laat ik hem afzagen. Ja. ja iemand heeft bedacht van nou... Uh, deze dikte uh, hout uh, is heel erg handig. Inderdaad, voor klompen of voor... Brandhout, of uh, je hebt de griende ook. Uh, de, dan worden ze uh, heel laag, uh, zeg maar op een halve meter of lager afgezet. Ja. En uh, nou ja, dan, dan wordt dat afgezet en dan worden daar manden van gevlecht of uh, matten van gemaakt, waarbij onze uh, dijken meegemaakt werden. En uh, ja. De, uh, wilgetenen manden, vuiken, ja. uh, weet ik veel, wat allemaal. Die, dat, dat, dat was een manier om in je onderhoud te, te voorzien. En dat was een manier om, om eigenlijk uh, ja, bomen klein te houden, een beetje bonsai-achtig. Ah. <laughs> de bonsai-knotwillig. Ja, eigenlijk wel. Ja. En jij had het ook nog van, ja, en als je dan niet uh, gaat knotten, dan, dan wordt het Ja omdat hij scheurt? Nee, nee, treurwillig is oh. gewoon... Uh, ja, ze hebben ooit eens een keertje uh, ergens een hangende tak uit een, uh, een wil gehaald... die genetisch dat bleef hangen. En dan zijn ze mee doorgevokt. Oh. Uh, ja, dat, dat, dat is een treurwillig geworden. Oh, oké. Okay. Maar, uh, maar goed, de, de knotwilgen... Salix albatristus heet die, geloof, geloof ik ook toch. De albatristus? Uh, Salix albatristus. Mooi. Uh, uh, ja, dat het uh, triest is, is uh, treurend. Maar, maar en, de, de knotwilg, inderdaad, als je hem niet, als je eenmaal begonnen bent met knotten... dan moet je ook zijn naam eer doen, aandoen, anders gaat hij scheuren. Ja, dan moet je blijven knotten. Anders okay. moet je gewoon niet beginnen met een knotwilg. Maar het is ook heel makkelijk. Hè? Want je, je, uh, de hele wilgenfamilie, met de uitzondering van de, uh, de boswilg... Uh, uh, als je gewoon een tak in de grond steekt, ja. dat het naar de grond is... dan wordt het weer een nieuwe boom. Goed spul. Ik, ik, ik heb wel eens gehoord van mensen die gewoon. Uh, ja, uh, Excusez-le, Maar uh, genaaid werden. Omdat ze uh, een, een, uh, een knotwil gekocht hadden voor uh, 45 euro. Wat gewoon eigenlijk gewoon een staakwillig is. Een takje? Dus je, ja. ja, gewoon een tak. Ja. Je zit hem gewoon in de grond. En uh, als. als, als en als hij wil? Als de grond vochtig is, dan, dan, dan gaat hij gewoon wil. wortelen. Ja. Oké, okay, maar, maar uh, uh, uh, uh, als je hem niet knot? Als je een, een, een, een geknotte tak niet knot, dan gaat hij scheuren. Ja, dat is zo. Maar als je een ongeknotte knot wil... De, de, ja, die die is heet gewoon geen willig. knotwilg. Dus dat is gewoon, nee, dat is je hebt, gewoon een willig. Oké, okay, dus een willig wordt een knotwilg als je hem knot. En als je hem helemaal geknot hebt, moet je hem blijven knotten... anders gaat hij scheuren en dan wordt het geen ja. treurwilg. Zo makkelijk is het eigenlijk. Ah, hé, nou, daar zijn we helemaal bij. Dankjewel, ja. hoe okay, kom eh, jij, je wel, oh, Arjen. Oké, ik had trouwens ook nog iets over die ganzen. Oh, Misschien? maar ik wil eerst graag weten um, uh, hoe jij aan je wilgenkennis komt. Hey, ik ben tuinman. Ah, ja, nou, dan is het wel de bedoeling dat je iets van wilgen weet. Ja, toch wel. Ja. En, en ja. Uh, in een tuin zitten ook wel eens ganzen? Ja, nou, ze vliegen ieder wel over. Ja. Ik, uh, ik woon op Texel en uh, nou, goed, uh, wij hebben heel veel ganzen. En er is nog wat over te doen hier ook zelfs. Ja. Maar, uh, wat, maar wat is er te doen over de, te, over de ganzen dan? Ja, bij ons is het uh, een, een grauwe ganzenprobleem. Oh. Ja, dat is over heel Nederland, maar bij ons hebben ze ooit uh, vergast. En daar is onderzoek naar gedaan. Oh ja, ik het ja. ja goed. Maar uh, het is gewoon een aerodynamisch uh, iets. Voor die ganzen. Oh, nee. nee, ik dacht, grauwe ganzenprobleem, dacht ik dat ze dat ze niet wit werden in de was. Maar de, de, de grauwe ganzen, de, dat probleem inderdaad, dat ze oh, te veel nee. waren. En dat ze toen, ja. Maar uh, oké, okay, dus uh, als ze in een V-vorm vliegen, dat vliegt lekker door. Een aerodynamisch iets. Ja. Uh, ja. Okay. Of gewoon, het is gewoon, uh, zeg maar, energetisch. Uh, een stuk makkelijker om zo te vliegen. Oh. Ja. Nou, dankjewel. Oh, oh, je ja. En dan, uh, ja. dan wens ik je een uh, goede nacht. Ik jou ook. Oké, okay. doel. Hey, doei. Doei. Nelly Fertado is dit. En I'm like a gans. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade.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 Nelly Fortado was dat. John, goeienacht. nacht. Hallo. Hallo. Goeienacht. Hé, hey, jij hebt er zin in. Ben je even koud hoor? Nee, klink ik zo? Een beetje wel. Oh, dat is wel mooi. Want ik vind als, als ik een heel klein beetje hees in mijn stem ben, vind ik Minder altijd. Minder wel... vrolijk. Minder vrolijk. Zit je ergens mee dit jaar? Ik denk even na. Nee, hè? Uh, ja, je suiker. Ja, nou, daar zit ik niet echt mee hoor. Uh, maar uh, nee, nee, nee. Het, nee, nee gewoon nee. door blijven bakken hoor. Ik, ik, weet je wat, ik neem zo een kopje koffie. Dan nou, klaart het dus... misschien wel op. Okay. Want ik lag zo lekker te slapen. Ja? Ja. Nou, die inhoud ja. van producten, zeg maar check. die sigaretten. Ja. Die veranderen ze vanwege de accijnsverhogingen. Ja. Want anders krijgen ze rare prijzen. En ja. En ook... Om de consument eigenlijk uh, ja, te bedotten. dat iets niet duurder wordt. En dan doen ze de 19 sigaretten in. in plaats van 20. En dan blijft die prijs. Uh, die blijft dan gehandhaafd. Ja, maar ja. Maar. Maar. Maar. maar, maar uh, dat is dan eigenlijk de vraag, uh, natuurlijk. die uh, Igor stelt. Is er dan niet een instantie die zegt. nee, nee. Oh. Nee, want. Je hebt ook pakjes van 25, pakjes van 5. Dat, let maar eens op in de supermarkt. Als je, je daar een klein beetje bewust van wordt... hoeveel verpakkingen er veranderen. Andere, andere vorm. Uh, en dan hoeveel verschillende soorten gewicht er zijn. Dus noem maar gewoon een, een, een potje jam. Of honing. En dan kom je hele vreemde veranderingen <laughs> tegen in gewicht. Oh. Dat is, dat is niet meer universeel. En dat is gewoon voor de prijs. Ja. ja dus uh, is er niet een instantie die dat in de gaten houdt? Want nee. dan zou het namelijk niet zo wezen, neem ik aan. Ja. Er zijn wel producten zoals een brood. Ja. Daar, daar is dus een, uh, een, een gewicht voor. Oh. Van 800 gram. Maar dat mag afwijken, want de stoffen die daarvoor gebruikt worden, voor dat brood... daar kan wat gewichtverlies ontstaan bij de bereiding. Oh, maar moet een brood standaard aan een bepaalde... Oh, dat wist ik niet. Een, brood hoort acht, een heel brood hoort ja. 800 gram te wegen. Nou, oh. En ik doe nu wel eens... Het is ook een soort uh, ja, sport van me, Ja. Dan weeg ik mijn brood. Ja. Dat leg ik even op de schaal. Nee? In ja. de supermarkt... En nou kom je hele rare dingen tegen. De ene week is het 150 gram te licht. Oh. Ja. Ja. <laughs> en daar heb ik zelfs Saan over gebeld. Hè? Dus uh, de, de grootgrutter. En dan krijg je ook dat antwoord van die, die, die bestanddelen en die producten die door de bereiding kunnen veranderen in gewicht. En dat komt dan door droge stoffen en natte stoffen. Maar het gebeurt. En, en daar kan je heel weinig tegen doen, hoor. Maar, maar, maar, maar wat doe je? Want als jij dan een brood van 150 gram te licht hebt, dan ga je dan... Uh... Nee, dan neem ik het niet. Oh, dan, dan pak je gewoon een andere. Dan ik... dus stel je dan allemaal brood ik, aan Ik ga wel eens met, met drie dezelfde brooden naar de weegschaal. Oei... Maar, ze, maar dat weten ze al, hoor, in, in, in mijn uh, filiaal waar ik kom, dat kom. Uh, en dat vinden ze ook helemaal niet erg, want ze, ze zijn er wel eens ingedoken voor hem, hè? Ja. Want dat brood bakken ze natuurlijk niet zelf. Nee. Nee, maar ik denk dat die, die zaken ook te worden op een bepaalde schaal door, door een uh, fabrikant... Ja, maar het is dus niet zo dat alle broden 150 gram te licht zijn. Nee, het is gewoon nee. zo, zit gewoon, af en toe zit er een stiekeme... Af en toe zit daar, zit daar een verschil in. En als het brood dan te zwaar is, leg je het dan ook terug? Nee. Oh. Nee, maar dat gebeurt ook. Oh. Ja. Ja. Leg, leg maar eens een verpakt uh, uh, een netje met sinaasappels. Ja. Dat, zit ook, dat klopt ook nooit allemaal precies. Oh is ook heel lastig natuurlijk, omdat er ja. exact twee kruppels Want je kilo kunt niet een halve sinaasappel erbij nee, doen. Nee. nee, je kan er geen druppels uit halen. Nee, dat gaat niet. Maar nou, nee. het kan wel, maar dat is, ja. Grote afwijkingen, ja, die zijn discutabel. Maar ja. uh, het is bekend hoor, dat dit gedaan wordt. Want die suiker, dat heeft ook met een accijns te maken. Op suiker zit accijns. Ja. Kijk, en als wij dus uh, accijnsverhogingen krijgen... en belastingverhogingen... nou, neem maar die btw. Die laatste is verhoogd. Ja. Nou, dan, dan moeten ze dus die prijzen verhogen. Nou, en bepaalde producten... die worden dan onaantrekkelijk voor een consument. En oh, dan ja. houden ze... En dan houden ze gewoon. Oh ja. Ja, want je ze... wil liever dat iets 2,95 blijft kosten dan dat ja? het 3,14 euro gaat kosten. Ja? En dan doen ze er ja? wat minder in zodat het 2,95 ja? blijft kosten. Oh, dan ja. maken ze een nieuwe verpakking. Je moet maar eens opletten uh, hoe vaak er weer een andere verpakking in het schap staat. Ja. En hoeveel soorten van ja. verschillende, van, van één product. Eh, hoe, hoeveel verschillende verpakkingen er staan, dus wat inhoud betreft. Ja. Shem 450 gram, Shem eh, 385 gram, nou, en die soort dingen. Maar ik zou je ook eerlijk zeggen dat misschien 90 van de consument... die let daar niet op. Nee, nee het, het, het is dat jij het nu gezegd dat... hebt, maar ik ga nu wel eventjes mijn brood wegen voortaan kan precies twee sneetjes schelen. <laughs> ja. Nou, het, het, het, ik, ik voel het ook wel eens, hoor, in, in mijn handen. Ja. Dat Sta je gewoon ik, uh, verschillende hey, broden af brood, Dat brood, dat is niet zwaar genoeg. Nee, daar zit het niet Ik heb ja. wel eens een manager, die was toevallig in zo'n filiaal van Albert Heijn... en die gaat dan over een, een divers aantal zaken... En die liep dan uh, met de bedrijfsleider door die zaak rond en die heb ik aangeschoten. En toen heb ik ze dat verteld en toen kreeg ik een heel verrassend antwoord. Toen zegt ze ja, maar wij hebben dus wel eens acties Ja. en dan willen we dat brood voor die actieprijs verkopen. Nou, ja. en dan ontstaat er wel eens dat dat gewicht wat minder wordt. Oh. En daar schijnen ze mee uit te komen, wat, wat, wat wet betreft. Ja. Nou. Want, want kijk, vroeger was dat allemaal veel strenger. Het wordt ook niet meer gecontroleerd. <laughs> Behalve door jou dan? Uh, en misschien door jou straks. Ja, precies. En door al die mensen die nu zitten te luisteren... die allemaal morgen hun brood gaan wegen in de supermarkt. Ja. Ik, ik ben ook op een bepaald moment gaan leren op de artikelen die je koopt, daar doe ik met een pen de prijs op zetten. En dat neem je mee naar huis en dat zet je in de kast. Maar dan ben je al lang vergeten wat je ervoor betaald hebt. En als je dan dat later weer eens gaat kopen... of in een, in een aanbieding... dan kan je aan je oude potje zien... van je oude verpakking wat je ervoor betaald had. En of dat werkelijk wel waar is. Want ik zie, momenteel zie, zie ik dingen... Appeltaartje in de aanbieding. V voor 2,14. Voor, voor nou, vorig jaar was dat 1,99 in de bonus. En nu is het 2,14. En, en zo kom je regelmatig kom je achter die dingen. Ja, nou ja maar ik ben, ik ben blij dat jij het in de gaten houdt. Nou Dan is, dan is in ieder geval het, uh, het hele uh, weeggebeuren redelijk opgelost. Ja. En... Uh, dan... Ja, ik rook helemaal niet, maar ik kwam er toevallig ook achter. Omdat ik vroeg aan iemand, ik zeg, weet je nou wat je weggooit? daar heb je zeker eens een sigaret op. zo weet je hoeveel dat de kost? <laughs> ja? Ah. Nou, dat hangt er vanaf hoeveel er in het pakje zitten. Nou, dus, toen kwam ik erachter. Ja. Want ik dacht, nou, dat euro. ga je euro. rekenen. Ja. Ik dacht, nou, 6 euro, dan is het 30 cent. hè ja, maar, maar dat verschilt maar natuurlijk. Er zijn, er zijn al merken, er zitten er gewoon minder in. Nou, het is, uh, het is duidelijk. En dat merk je niet hoor, want die verpakking maakt ze zo slim. Ja. Ik heb het met rolletjes. Uh, oh, hou op, John, want ik hoor het al. De hele supermarkt heb je afgewogen. Nee, ja. Ja, dankjewel. <laughs> Oké. <Okay>. Goedenacht. <laughs> Dag. Dag. Ooh. so He ain't heavy, hij he is 150 gram te licht. Van de Hollies was dat 0800 1121 is het telefoonnummer... dat je kunt bellen met al je vragen. Of een antwoord op de vraag waarom alles linksom gaat... op de schaatsbaan en de atletiekbaan. Uh, en waarom ganzen in een V-vorm vliegen... behalve dat het aerodynamisch is, want dat weten we inmiddels. En uh, ja, die vraag van Kees... of als iemand in de wet schu schuldsanering uh, uh, wordt... Uh, uh, Terechtkomt. Uh, komt. Uh, of je dan als schuldeiser nog in beroep kunt gaan. 0800 1121. Igor? Ja, hallo, daar ben ik weer. Hallo. Hoi. Ik heb ondertussen ook even koffie gezet. Ja, hoeveel gram? Uh, 45 gram. Ah, oké. Okay. Aan bonen. Ik uh, zet koffie met gemalen bonen. Echt? Oeh, een ja, ja, door zo'n automaat. Het schijnt Vleken lekker te zijn. Een, uh, dat Toch is niet met zo'n zo uh, zo soort omgekeerd uh, bekertje dat je er zo van boven op Nee, opschuift. nee, nee, die hier niet. Maar weet je wat oh, ja. het leuke daarvan is? Als je daar de bovenkant van open zaagt, dan kun je alle bonen erin doen die je wilt. Dan kun je gewoon het bekertje opnieuw gebruiken. Oh, kijk. Daar is weer ja, goed over nagedacht. Tip. Ja, ja, ik vind het echt zo. Maar maar ik, ik had nog even wat over dat sigarettenverhaal. Uh, ja, ja. Nou, ik, ik, had, ik hoor een paar jaar geleden van de sigarettenboer dat uh, die pakjes van 10 stuks of 5 stuks. dat was dan 2,50 die werden niet meer verkocht in verband met scholieren. Nou, en Ja, te laagdrempelig. Ja. ja, te laagdrempelig, precies. Dat brengt me op het volgende. Moet er moet toch wel een minimum zijn. van wat er in een pakje zit aan sigaretten of uh, prijs. Toch? Mm, nou ja, dat hoeft natuurlijk niet. Ja, nou ja, dit is niet zomaar een product. het hmm. dus, uh, mag niet dan, uh, aan kinderen verkocht worden. En die kunnen dan misschien dat beter betalen. Als, ja, als, ja een, als een hoop regels en dingen heb je Twee toch altijd. De ja. koop is, ja god. Uh, maar ze ja. komen er toch wel aan. Maar ja, ja maar, maar je hoeft het natuurlijk ook niet van door de, de strot die... of uh, ja. van van die man uh, die, die, die, die, nou ja, sigarettenboer ik weet niet meer, ja, Frans heet die, uh, dat dat, dat ja. niet meer mocht, zo ja. goedkoop verkopen. Ja. ja, Dus er zit in ieder geval een minimumprijs aan. Ja, dus er moet toch ik iemand weet, daar ik, weer regelgeving... Ik ben er nog niet van, ja. maar ik ja. belde vanwege die ganzen, en zwanen trouwens, die verliegen ook een V-formatie. ja. Uh, ik dacht dan, uh, om het uit te leggen aan, uh, aan peloton uh, uh, wielrenners... Of, of, of een groep scholieren die naar school fietsen... Die sigaretten die, gaat halen bij je, Frans, ja. Ja, ja precies. Ja. Uh, als de ene moe is, uh, dan gaat er misschien een ander op uh, voorfietsen... Ja. om elkaar uh, in, de, in, de, uh, ja, in de windstilte... In de, ja, in uit de wind te houden, maar die fietsen dream, niet in een uh, V-vorm... Die ja, maar achteren. kijk, okay. ja. ze vliegen zo, want kijk, het is gewoon één grote vleugel, eigenlijk. Je moet, het, je moet het zien als een vleugel van een vliegtuig. Oh ja. Ze doen natuurlijk geen vliegtuig na, maar wij doen, wij doen hun na eigenlijk met onze vliegtuigen. Maar die heeft ook die vorm, die aerodynamische vorm. Ja. En ze wisselen elkaar telkens af. De vliegt eentje voorop, maar die schuift dan op, als hij moe is, achter, de, na, naar achteren toe. Ja. Die sluit dan achteraan. Ja. Zoals wielrenners dat doen. Ja, de wielrenners die hebben er ook Frans een systeem ook voor hè. Dat Frans had Frans dat dan ook al verteld dat ze elkaar afwisselen? Ja, dat, nou dat, nee, maar dat wist, um, dat wist Anneke zelf. Oh ja, Die wist dat nog. Ja. Maar nou goed, ik was nog niet helemaal uh, tevreden met het antwoord op die vraag, ondanks al die uh, gewichten en. en Jij denkt nog steeds dat er wel een organisatie is die gaat over het gewicht uh, van het uh, van de cheque. Nou, in een, uh, er parken. is in ieder geval een complot uh, wat erachter zit. <laughs> Zeggen, want... Maar ja, een complot is pas een complot als het geheim is, hè? want anders is het geen complot meer. Ja, maar er moet toch wel iemand uh, wakker zijn die, uh, die, die, die... Die deel uitmaakt van het complot en die denkt, deel ik ga het eens eventjes uitleggen. Want hmm. uit, uit, uit, uit Jouren of zo, uh, ik noem ja. plaats... Waar, want dat zijn die van nature mensen en... die in een complot uh, terechtkomen. Ja. Goed, 0800 1121. Wie weet uh, uh, lukt het nog, Igor? Ik probeer okay, het. Oké, ik ben benieuwd. Oké, okay, goeienacht. Hoi. Met je koffie. Heel. Paul? Hallo Astrid. Hallo. Nou, we krijgen weer die complottheorie, hè? Ja, nou, kom maar door. Nou, dit is gewoon de Europese uh, wet en regelgeving. Dat betekent dat op de producten uh, soort, inhoud en maat moet staan. En, uh, ja. Eh. Uh, dus uh, vroeger was het zo dat het pakje check, uh, dat, dat viel onder binnenlands, het uh, binnenlandse, uh, inderdaad, die tabakswet. En dat, uh, dat moest dan, uh, geloof ik, 50 gram in zitten. Kijk, ik ken die wet allemaal niet uit mijn hoofd. Uh, maar nu is het zo dat uh, gewoon de Europese Unie heeft bepaald dat uh, op alle producten moest staan wat de inhoud precies is. Dus een soort uh, vorm. Uh, nou, uh, kijk. Laat ik zou zeggen, om het simpel te houden... de Hollandse gehaktbal, als dat alleen dat erop staat... dat mag niet meer. Dus er moet gewoon staan dat het uit varkensvlees bestaat... voor zoveel procent. Oh, En er mag niet op staan Hollandse gehaktbal? Nee, dat mag niet meer, nee. Oh, waarom niet? Nou ja, dat, heb de, dat is de Europese Unie, hè? die heeft dat zo bepaald. Oh ja, dat moet toch een reden zijn? En, en vroeger was het... Europese... Uh, en vroeger oh, van die meneer met die check ja. was het wel zo... dat er werd, er werd dan in Nederlands... Er werd gesmokkeld ermee, hè. dus daarom is toen ik mein, die 50 gram ingevoed. Want er uh, zat dus vaak helemaal niet, niet, niet, dat gewicht in die verpakkingen. Oh. Huh. Ja, dat is lange tijd geleden. Hè. Dus nu is het gewoon zo van, er moet standaard op, uh, op, uh, op voedselproducten moet standaard staan. Wat, wat de inhoud is, gewicht, uh, ja, waar het uit bestaat, zeg maar, gewoon eigenlijk... Oké. Okay. Uh, ik heb nog wel een vraag, Astrid. Gooi jij nou, gooi jij nou een pond suiker in een cake? Dat kan toch niet? In twee cakes, ja. Nou, dan kom ik geen cake bij je eten hoor. Nou, is lekker hoor. Dat is toch veel te veel? Nou, nee, ik, ik, heb, ik hoor nooit klachten. Je kan toch niet, kan toch niet een pond suiker in een cake? Gooien? Twee cakes. 250 gram in één cake. Dat is een grote cake, hè? Oké, dus dit is wel voor meerdere personen. <laughs> nou, ik moet zeggen, bij ons thuis... is het, het, het wil wel eens zo zijn dat ik ochtends wegga... dat er nog een hele cake ligt en dat ik s'avonds thuis kom dat hij weg is. En dat ik dan zeg, hij was voor meerdere personen. Maar het is, um, het, het, het, het is niet een plakje cake. Het is gewoon een echte grote, grote cake. Het is ja. eigenlijk ook officieel is het een kruidkoek. Een kraapkoek. Maar ik vind het een bizar recept hoor, met zoveel suiker. Maar dat is het lekker? Ja, dat was het. Is, het ja. is, je doet, je doet, uh, maar, je doet uh, 100 gram boter. Schrijf je even mee? Ja, ja. 100 gram boter, 250 gram bruine suiker, 250 gram meel. Um, en, en, en uh, een zakje, hoe heet dat? Uh, ja, ik weet niet hoe dat heet. Uh, baking, dus dat het gaat rijzen, zeg maar een oh, beetje. Oh ja, de baking powder, ja. ja. En um, uh, dan 200, uh, 50, uh, 250 milliliter... Nee, nee, nee, nee, nee, nou maak je hem in de war. 100 gram boter, um, uh, uh, 500 gram suiker, 500 gram meel, 500 milliliter, dus een halve liter melk. Ja... Ja, dat nee, ja, nee. Vier nee, eetlepels uh, koekkruiden. En dan heel goed mixen in twee grote cakevorms. En dan uh, heb je echt heel lekkere grote kruidkoek. En dan kun je, kun je er één invriezen. Hij is absoluut lekker, zoals ik het hoor. Maar, maar gezond is het je niet. Te, ik had er wel zaken gebruikt, maar oké, dat ja. Ja, ik heb het van, me, van, van uh, mijn inmiddels overleden schoonmoeder. En ik mocht het niet, uh, anders mocht het niet. Ik mocht vooral niet experimenteren. En ik, ik, ik, iedereen vindt dit lekker. Ja, natuurlijk is het lekker. Maar je weet hoe het zo over suikerdeek is tegenwoordig. Ja, maar ja, of je nou 250 gram suiker in een cake doet of 200 gram suiker... daar, gaat, daar, daar, daar, daar valt de winst niet te behalen, toch? Het is cake. Ja, het is cake. Dan moet er moet absoluut suiker En dan eet. moet je geen cake eten. Dan moet, gewoon, dan, moet je, dan moet je gewoon een doosje frambozen nemen. Nou ja, als je suikervrije, suikervrije cake gaat eten... Suikervrije naar, cake. Daar toestel natuurlijk. Suikervrije cake. Nee, maar het leef me zoveel. Nee, maar je moet het ook niet iedere dag... Je moet, je moet er gewoon normaal wel je bruine boterhammen eten. Maar gewoon voor een feestje. Wat denk je dat er in de slagroomtaart zit aan suiker? Um, ja, daar heb ik wel eens daar heb ik hele gekke verhalen over gehoord. Van in, in, in de, in de slagkooppunt zit minder suiker dan ja. in de dat is Ja, en minder dan in mijn kruidkoek. Goed. Um, ja. Uh, ja, ja. dat dwalen we een beetje af. Ja, nou, ach, denk. nu pas. <laughs> ik wees nog een prettige uitzending verder en uh, ja. tot de volgende keer. Oké, okay, en als je nog eens een recept nodig hebt, bel je maar. Hè? Ja, natuurlijk. Okay. Ja, dan. dan is het wat minder suiker. maar okay. Oh ja, ja, ja. Nee, maar nou, Hen, heeft het niet meer plezier vergallen in de kruidkoeks. Lekkere kruidkoek Goed. Ja, nee, ik weet dat je het leuk vindt. Uh, ik zal er wat is. minder suiker in. doen is of niet mis, maar je moet het niet elke dag gaan doen natuurlijk. Nee, dat is goed. Nee. Dat zal ik onthouden. Goed. Doeg. Doeg. Doei, doei. Doei. Adiel Hey, Astrid. Hey, hallo. Prima. Ja. Dat is lang geleden. Ja, inderdaad. Ja. Nou, wat hebben uh, we over, Adil. Ja, ja Astrid. Ik heb twee korte vragen. Twee, ja. Uh, ja, ja. Um, ik heb uh, bij drie verschillende pensioenverzekeraars uh, pensioens opgebouwd. Oh, ja. En um, uh, ik heb wel eens vroeger uh, twee jaar voor, voor die gewerkt dan vier jaar voor die. Ja. In ieder geval, ik zit nu even zonder werk. Maar ja. als ik nu weer een baan krijg, ja. en, uh, is het dan handig om alles zo te laten... of om alles over te hevelen naar mijn nieuwe pensioenverzekeraar? Dat is mijn eerste vraag. ja. En mijn tweede vraag is: ik ben een leek wat betreft uh, brillen en uh, hoe heet die contactlenzen, maar op de laatste tijd uh, uh, zie ik kleine net, dus is het niet meer zo goed. Oh jee. En nu weet ik niet: moet ik gewoon naar een opticien of mo moet ik via een oogarts mijn ogen laten meten of uh, via de huisarts weet je wel dat ze naar een oogarts gaat? Gaan? Ja. En um... <laughs> nee, wat ja, ik, ik zie wat van die reclames op, op televisie, maar als ik dan mijn ogen laten meten bij zijn opticien. Ja. Dan vind ik het een beetje lullig om bijvoorbeeld niet een bril daar te kopen, want ik weet niet wat de prijzen zijn. Oh ja. ja. Dus als jij maar je, of... je ogen met. Meten... Maar, maar waarom, zou je, waarom zou je je ogen laten meten, maar niet een bril nemen? Nou, maar kijk, ik weet het niet. Kijk, als hij zegt van. Uh... Ze beginnen vanaf, ik zeg maar wat hoor, 150 uh, uh, euro. Gram, ja. <laughs> nee, ik hoor ook wel dat sommige mensen kopen hun bril bij de, bij de kruidvat of bij de hemel. Oh ja, maar nou, Dion Dat bedoel ik. Ja, ja. oké. Okay. Dus eerst meten en dan wil je zo'n hele goedkope kopen. Nee, nee. Daarom ja ik, ja, ja, ik Ik schaam me om, uh, zeg maar, hij, hij verleent me een service om dan niet bij hem iets te kopen. Ja, dat daarom snap ik. Ja, daarom zeg ik, is het beter dan om naar een oogarts te gaan via de huisarts. Oh ja, ik heb eigenlijk ik... geen idee, maar dat is wel een goede vraag. Ja, want ik heb uh, zeg maar moeite met, uh, nu we het toch over, als ik kleine dingetjes koop bij de, bij de, bij de supermarkt en ik kijk op ingrediënten. Ja, om te dan, lezen. Ja, want het staat in zeven uh, of acht talen en nou, het pakje is dan even groot als mijn hand, zeg maar, dat is heel klein. En dan heb ik best wel moeite met lezen. Ja, nee, ik, dat en begrijp ik. Weet, ik... Dat begrijp ja. ik, Adil. Ja, nee, maar je vraag is duidelijk, dus ik uh, kan hem gewoon stellen. 0800-1121.